11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Duizenden oude documenten in het noorden van Mali zijn de afgelopen maanden met financiële steun van Nederland in veiligheid gebracht. Dat meldt minister Ploemen. Opstandelingen dreigden de documenten te vernietigen. Met ontwikkelingsgeld uit Nederland en andere landen zijn de eeuwenoude documenten in het diepste geheim uit Timbuktu weggehaald en in veiligheid gebracht. Timbuktu viel vorig jaar in handen van radicaal islamitische opstandelingen... die oude graftombes en ander erfgoed vernielden. In Griekenland is opnieuw een 24-uur staking aan de gang... tegen de bezuinigingen en de hoge werkloosheid. De leider van de vakcentrale voor het overheidspersoneel... zei dat het geduld bij de bevolking op is... en dat de vakbonden zich opmaken voor een grote confrontatie met de regering. En zei dat de Griekse regering het land in armoede en wanhoop stort. Zowel de publieke als de particuliere sector wordt getroffen. Scholen blijven dicht, treinen en bussen rijden niet... en in ziekenhuizen wordt alleen noodhulp gegeven. Nederland mag een uitgeprocedeerde Somaliër niet terugsturen naar zijn land. Hij zou vandaag op een vliegtuig naar Mogadishu worden gezet... maar de rechter heeft dat verboden. De asielzoeker is in beroep gegaan tegen zijn uitzetting... en volgens de rechter mag hij de uitkomst daarvan in Nederland afwachten. Het zou voor het eerst sinds 2010 zijn... dat Nederland een Somaliër op een vliegtuig naar huis zet... Staatssecretaris Tev is van plan om een paar honderd Somalische vluchtelingen de komende tijd terug te sturen. Hij vindt dat het in Mogadishu veilig genoeg is. Maar de VN-organisatie voor Vluchtelingen en Vluchtelingenwerk Nederland bestrijdde dat. De regering van Bulgarije is afgetreden na drie dagen van gewelddadige protesten door ontevreden burgers. Zondag gingen demonstranten voor het eerst de straat op uit protest tegen de plotseling gestegen energiekosten. Ze verbranden de rekeningen van het energiebedrijf... en eisten maatregelen van de overheid om de kosten te drukken. Gisteren vielen er bij de protesten 14 gewonden. Het Bulgaarse parlement zal zich vanmiddag over de politieke crisis buigen. Komende zomer kan er voor het eerst worden betaald met een mobiele telefoon. Het systeem wordt als eerste ingevoerd in Leiden. Bij winkels- en horecagelegenheden in het centrum van de stad... kunnen consumenten straks afrekenen met mobiele telefoons die een NFC-chip hebben. Steeds meer smartphones hebben zo'n chip.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Um, goedemorgen. Hij had een droom, oud-directeur Fred Danen over zijn ASM-bank. De Algemene Spaarbank Nederland. Moest namelijk een duurzame groene bank zijn. Eén die niet investeert in wapens of producten die door kinderhanden zijn gemaakt. Anders dan de meeste andere banken dus. Na nou, werkt Daan er niet meer en de bank is een opspraak. Veel kapitaal wordt namelijk belegd door moederbank SNS. En dat gebeurt niet bepaald op een duurzame manier. Hoe komt ASN weer in het juiste spoor? Dat vraag ik zo aan Fred Daanen. Het eerste kiewitseij werd vorig jaar rond deze tijd gevonden in Oude Haske, Friesland. Maar Fauna Bescherming Nederland heeft er genoeg van. Friesland moet het rapen van eieren verbieden. En daarover dient vandaag het zoveelste kort geding. Wat gaat er verloren als dat eierenraper het niet meer mag? U hoort een bericht vanuit een Fries weiland. Zijn we nog steeds de oom Tom van toen? Dat vraagt regisseur en acteur Remus Sambo zich af... in het stuk Op zoek naar oom Tom. In de voorstelling wordt een antwoord gezocht op de vraag... waarom donkere mensen niet met elkaar kunnen samenwerken... en witte mensen vaak zo overheersend zijn. Muziekredacteur Botte Jellema sprak met Sambo. En wilt u onze voorstelling zien? Surf naar degids.fm Het wetterskip Friesland gaat zelf stroom opwekken uit urine... De mannelijke medewerkers worden vriendelijk verzocht een plas in een speciaal urinua te doen, zodat er geen druppel verloren gaat en alles kan worden omgezet in elektriciteit. Aan de telefoon Bert Hamelers, hij is programmadirecteur van WetSus. Dat is het kennisinstituut dat het project bij Wetterskip uitvoert. Dag meneer Hamelers. Goedemorgen. Stroom uit urine, hoe krijgt u dat voor elkaar? Nou, dat kregen we voor elkaar, dat we nieuwe bacteriën gevonden hebben... die in feite de organische stof die in de urine zit, omzetten in elektriciteit. En welke organische stof is dat? Nou, normale urine bevat allerlei afvalstoffen. Dus daar zit, er zit stikstof in, er zit fosfor in... maar er zit ook gewoon een hoeveelheid eiwitten en suikers in. En die, die moet ook afgebroken worden. En daar groeien die bacteriën op. En daarvoor moet er geplast worden in een speciaal urinoir. Ik ja. kan hier op een gewone wc... Nee, de, we doen het in een speciale urinoir omdat we eigenlijk die urine apart willen houden. Want die urine bevat heel veel van de stikstof en heel veel van de fosfor en heel veel van die organische stof. in heel geconcentreerde vorm. Dus als je dat apart houdt kun je met een hele kleine inslaatje eigenlijk heel veel bereiken. En op een gewone wc niet dan? Nee, want dan uh, wordt natuurlijk alles weer gemengd en wordt gespoeld met heel veel water, waardoor het verdund wordt. En waar dus ook uh, eigenlijk de, de ontlasting er doorheen komt en dat verstopt alles. En vandaar dus dat alleen mannen kunnen meewerken, want alleen zij kunnen plassen in zo'n urinoir. Ja, nou in principe kunnen ook vrouwen meewerken. Er zijn ook uh, toiletten die uh, uit de gescheiden inzameling doen van urine. Er is een gaatje aan de voorkant. En wat ook vrouwen daarmee kunnen doen. Maar hier is gewoon praktische reden gekozen voor urinoirs, omdat die makkelijk in te passen waren. En hoeveel urine is er nodig voor een beetje stroom? Nou, als je kijkt, uh, kijk als je zegt van ik heb per persoon heb ongeveer anderhalve liter. Als ik nou uh, duizend liter verzamel, dan kan ik uh, twee huishoudens van uh, elektriciteit voorzien bijvoorbeeld. En dan gaat die stroom ook voor gebruikt worden dan voor twee huishoudens? Uh, nee, nou hier, dit is een kleinere proef. Hier uh, praten we over 30 liter. Want het is natuurlijk een heel nieuw systeem. Dat hebben we eerst op een laboratorium ontwikkeld. Dat hebben we toen ook getest met de uh, urine van onze eigen medewerkers. En nu is het eigenlijk de eerste stap waarin we het groter doen. Dus nu gaan we naar uh, 30 liter. Nou, dit gaat een jaar lopen. En als het dan succesvol is, dan gaan we het nog groter maken. En dan uh, komen we denk ik naar 300 mensen ongeveer. Ja, maar waar gaat die stroom voor gebruikt worden dan? Oh, die stroom gaat gebruikt worden. In dit geval uh, gaan we het gewoon meten. En in principe kunnen we ook gaan gebruiken om een auto op te laden. Een auto wordt daarmee opgeladen. En ja. hoeveel kilometer kan die ermee rijden? Uh, dat zou ik even moeten uitrekenen. Maar um, ja, van die 30 liter kan die nog niet zo heel veel rijden. Dat is natuurlijk nog een beperkte hoeveelheid. Omdat we nu nog aan kijken of het systeem uh, goed kan lopen. Elke dag zo'n 50 kilometer? Dat Rubik. moet kunnen. Ja? Ja. En die plas wordt onmiddellijk omgezet in stroom? Ja, dit, uh, het is een systeem dat. Gaan we installeren. Dan duurt het een paar dagen voordat die bacteriën zich echt helemaal uh, gelukkig voelen in de nieuwe situatie. En dan, uh, en dan werkt het. En die urine zit dan nou, gemiddeld een uurtje of twintig in die installatie. Maar goed, als iemand thuis gewoon zo'n installatie zou uh, beheren... dan komt hij niet aan zijn eigen energievoorziening toe, denk ik. Hè? Dan moet er nog wel heel wat bij van het elektriciteitsbedrijf. Ja. Ja, het is niet zo dat je met dit systeem, als je dit in je huishouden alleen doet... dat je je eigen energie kunt voorzien. Daarvoor is gewoon de hoeveelheid beperkt. Is het dan dus... echt zo opzienbarend? Nou, het is opzienbarend wel in de zin dat we hè, energie uit deze urine halen. En je moet ook bedenken dat in feite... het is niet alleen de energie die je nu produceert uit de urine... maar het is ook de energie die je bespaart in de waterzuivering. En dat is eigenlijk een hoeveelheid die vijf keer zo groot is. Hè. Dus doordat we deze stikstof en die fosfor en die organische stof hier kunnen apart houden, hoeven niet te, te, te verwerken in grote installaties... en daardoor besparen we ook heel veel energie. Dit is dus een proef, duurt een jaar en na dat jaar wordt het booming? Ja. Hoopt en... u? Dat hoop ik, maar ik denk het ook wel. Ik, denk dat dit is echt, ik heb het gevoel, hier, hier komt alles op zijn plek. De, die bacteriën blijken heel goed in deze urine te kunnen werken. Het zijn zelfs optimale omstandigheden, hebben we uitgevonden. Dus ik denk eerlijk gezegd dat heel veel dingen... Er wordt elektriciteit geproduceerd, je, je, je bespaart het milieu, je bespaart de waterzuivering. Dus ik denk dat er heel veel dingen zijn die de goede kant op wijzen om hier een succes van te maken. Bert Hamelers. hij is programmadirecteur van het kennisinstituut Wetsis. Hartelijk dank. Nou, dan. De Al zo'n tien keer procedeerde faunenbescherming Nederland tegen het rapen van kivietseieren in Friesland. Vandaag weer. Het rapen zou namelijk tot minder kivieten leiden. Niet alleen doordat geraapte eieren niet uitkomen, maar ook omdat de nesten doordat rondbuien in die weilanden makkelijker vernietigd kunnen worden door kraaien en ratten. Maar wat gaat er nu verloren als dat rapen niet meer mag? Verslaggever Jan Peels trekt het weiland in met de rapen die vorig jaar een van de eerste eieren vond. Pieter Posma. Ik vind het leuk om te zien of er niet ook een vogel uh, een kieviet, uh, van de grond komt. Hoezo zitten ze er al? Het, het zou zo kunnen zijn dat de eerste... Want het, dus het is nog een beetje bevroren. Het is nog bevroren. Ik denk dat ze een drillbordje bij hem moeten hebben. Maar okay. uh, dat werd, uh, ja, uh, ze, ze moeten toch ook een één, twee weken aanwezig zijn zeg maar, voordat uh, ze aan de leg gaan. Dus het is eerst toch uh, uh, mannetje, vrouwtje zoeken een uh, nestje bouwen en een eitje leggen. Dan zijn nu is de wezen. grond nog helemaal geploegd uh, waar we overheen lopen. Ja, maar waar lag ongeveer dat uh, ei wat u toen gevonden heeft? Uh, dat ligt hier zo'n beetje midden in het uh, stukje, stukje land, zeg maar, daar waar het, uh, wat het slootje loopt. We uh -huh. uh, zoeken toch vaak wat, uh, ja, de, uh, de natte gedeeltes op, daar waar veel voeding zit. Dus uh, piertjes en rupsjes en, de wormpjes en dat soort zaken natuurlijk. Nou is het seizoen en, uh, dat begint bijna, maar dat ja. is even afwachten dat inderdaad die grond wat, wat zachter wordt dan worden ja. de eieren gelegd. Ja, we hebben dat vorig jaar ook gezien. Hè? Dan hebben we dan een lange, lange winterperiode gehad. Dat, zie je, dat lijkt er nu ook weer uh, aan te komen. Hè? Dus de komende week gaat het nog een beetje blijft het een beetje vriezen. Nou, dan zit je in de eerste dagen van maart. Ja, dan moet je dat dus een, een, een tien dagen tellen is dus rond 10 maart wordt hier wel het eerste eigen gevonden, ja. Oké, okay, en ja. Pieter Postma is een echte diehard zoeker. Waarom? Ja ik, ja, ik ben een natuurliefhebber. Ik ben altijd uh, buiten te vinden in de weilanden. En, uh, en dan wel met een, uh, aan het water met een hengeltje, dus uh, een buitenman. Maar ja, een natuurman zou je zeggen, ja. uh, hè, dat denken andere mensen dan, laat die vogels dan ook maar met rust. Ja, maar ja, juist, uh, juist is dit ook weer het voordeel dat je veel in het veld bent, ook veel ziet en weet. En uh, wij spotten dus die vogels al heel vroeg. En weten eigenlijk ook in welk voor stukken, welke stukken ze, ze zitten. En dan kunnen we ze gaan naar het, naar het ei zoeken, dus naar het, naar het ei rapen, zeg maar. wat over het algemeen maar twee weken duurt. Want dan is ons quota ook wel vol, hoor, voor die 6000 eieren. Ja, want zo is het natuurlijk. Uh, fauna Bescherming Nederland heeft al heel vaak aan de bel getrokken sinds 2002 om ja, dat eierenrapen uh, te voorkomen. Heeft ook al opgeleverd dat er quota zijn, dat jullie maar beperkte tijd ook uh, mogen rapen. Vandaag weer zo'n uh, rechtszaak. Wat, ja. wat vindt u daarvan? Oh, ja, ik, ik vind dat ze er verder in doordraven. Wij, wij helpen natuurlijk heel Wij helpen fauna en flora uh, met het, uh, het zoeken. Wat wij doen is, in, wij, wij mogen dan nu nog rapen. En dat, dat kan binnen twee, in twee weken. Dan hebben we die 6000 eieren gerapen. Maar na, dan, moet je, dan ben je zo'n beetje, zit je uh, nou, rond 24, 24 maart. En dan zoeken wij uh, gewoon door. En dan doen wij aan nestbescherming. Dus ja, wij, dat wij is een de beetje de excuus hè, van jullie dat je zegt van uh, eieren zoeken. We gaan, we, gaan, we gaan ook juist weer die nesten beschermen. We gaan juist die nesten beschermen. En, uh, en uh, dat, dat zet zich door tot in, uh, in juni. En je moet je voorstellen dat we wekelijks in het weiland, uh, één keer in de week in het weiland zijn te vinden. We hebben, zelf hebben wij 20 hectare met twee man uh, beheren. Dat is 10 hectare per man. Nou, ik zei vertel, vertellen, ben je een paar uur in het veld. Omdat... Ja, dat dat zijn de mensen van uh, Vogelwacht, zwaag, die dan elke keer weer apart zo houden. Die, die daar apart gaan, uh, zeg maar. En, uh, ja, wij markeren en daarmee kunnen we ook heel veel nesten behouden. Hè. Ja, nou hoorde ik vanochtend uh, Harm Nieuwse van die faunabescherming zeggen... ja, juist dat markeren en die nesten bezoeken, hè, gewoon je sporen achterlaten... Mm -hmm. dat brengt kraaien en hermelijnen juist weer op het idee van... hé, hey, daar moeten we zijn. Ja, dat, is, uh, dat zou zo kunnen. Maar uh, mijn, onze ervaring is, alles wat wij af, afgelopen jaar nu voor weer hadden gemarkeerd... dat is ook grotendeels uitgekomen. 50% is... is, is, uh, is uh, is, uh, ja, zijn, uh, zijn kuikens. Dat ju juist dat markeren, dat helpt uh, ja, bij dat, uh, dat het maaien... Ja, dat als het gemaakt wordt, dat ze niet erover, nou... over de nesten gaan. Juist, juist. Maar natuurlijk, het is ook zo dat, dat, dat uh, kraaien en, en vossen zijn nieuwsgierig. En uh, het is ook niet altijd handig om... Uh, de manier van markeren maar is ook heel belangrijk. Je moet dat stokje hier natuurlijk niet vlak bij dat nest zetten. Dan nou gaat het in Friesland <laughs> natuurlijk altijd om... wie heeft het allereerste ei? Ja. Uh, ja, dat wil iedereen hebben natuurlijk. U ja. ook, hè? Ja, ik ben er klaar voor. Hoor. Ik heb... Uh, <laughs> Ik heb drie weken vakantie opgenomen. Serieus? Maar... Ja, nee. nee. En dan gaat het op wintersport. Het is wel een periode waar ik intensief in het land ben. Natuurlijk. Ja, okay, maar dan gaat het uiteindelijk ook om een kwotum wat er nu is afgesproken. Er ja. mogen 6000 eieren geraapt worden. Waarom niet gewoon bij dat eerste ei uh, ja, Dat is de winnaar en dan zijn we er klaar mee. Nou, dat zou, uh, zou een heel goed idee zijn. Ja, waarom ja, zou, nee, nee. nee. ja, ik zou ik dat ik zou het echt niet... Uh, nee, want op zich, ja, eieren ja. kunnen gegeten worden natuurlijk. Maar ja, jullie zijn ook ter bescherming van die vogels. Uh, ja, ik, ik denk dat je, dat je gewoon uh, het zomertje We zijn de laatste lichting, denk ik, die daar die eieren uh, rapen nog... Als je kijkt naar uh, het, het jeugdbestand, zeg maar wat uh, een aantal jongeren die daar belangstelling voor hebben. Nou, dus, uh, u Heeft een nee, zoon nee, Bart uh, nou, niet in het veld te vinden? Helemaal niet in het veld te vinden, terwijl hij weet dat ik de gekker ben. Dus, maar dat is, dat is helemaal niet over, Dus Het zit niet in, uh, in de genen, het zit niet in het. Uh, de cultuur gaat helemaal veranderen. Het zit en, niet in de genen? Uh, u, u, u doet het al van, van jongs af aan en ja, u weet niet beter. Mijn vader was ook geen eierzoeker. Dus nee. Dus, uh, <laughs> <laughs> ik kan dus een generatie overslaan. <laughs> ik kan een generatie overslaan, dus dat zou misschien kunnen De kleinkinderen. Ja, nee. Ik denk dat, dat, we, dat we kijken naar de bewerking van, van, op dit moment van, van de grond, zeg maar. dat, dat is veel intensiever geworden. En dat zie je op grasland, dat zie je op maisland. En dat moet ook, want daar... Je ziet geen koe in het, la, in het weiland meer. Dat is puur nu bedoeld als een productiebedrijf voor, voor graas en voor maaien. En is dat nadelig voor die dat... weidevogels ja, en dus ook voor de wel. kieviet? Dat vind ik van wel, als je ziet hoe intensief dat, dat gebeurt. Aan bemesting en aan, aan maaien en aan, nou ja, ga zo maar door. Ja. Maar ja, het raap is natuurlijk traditie. En wat daarna volgt dus inderdaad dat beschermen wat u dan doet. Maar ja, als, als, als die traditie al gaat vervagen, wie moet dat in de toekomst dan gaan doen? Ik denk dat uh, Floor en Fauna dan uh, zijn mensen klaar oh, moeten dan, dat zijn. Dat zij zijn denk ik ja, aan de beurt. Zullen zij denk ik met uh, een goede afspraak met ons moeten we moeten zijn met die stokken weer... de veld in. Ik denk dat we dat wel een keer gezamenlijk kunnen doen. Ja. En dan uh, weten we ook wat we, wat we voor elkaar over hebben. Okay. En dus Ik denk dat het beter is om samen op te trekken... dan uh, elkaar uh, steeds op het laatste moment wel lastig te vallen. Precies, nee, dus die rechtszaken. Elk, elk jaar gaan ze gewoon een keer een kopje koffie drinken met elkaar. Dat uh, uh, lijkt me heel verstandig. En uh, laten we samen optrekken. En niet uh, continu tegen elkaar gaan werken. Ja. Pieter Posma, Kivitsijer Raper. Samen met Jan Pils op stap door de weilanden, door de velden. Als ik zeg back to black, dan zegt u... Amy Winehouse. En dan zeg ik weer... Ja... Dat al dik zes jaar oud is komt van Back to Black, een uh, album het tweede album van uh, Amy Winehouse en daarvan inmiddels de derde single. De gets Geld vecht, geld zorgt, geld ontwricht, geld ontdekt, geld dood, geld geneest. Geld wordt pas fout, of goed, door wat je er samen mee doet. ASN Bank, voor de wereld van morgen. Tja, en toen bleek dat de duurzame ASN het levendeel van het spaargeld van zijn klanten in moederbedrijf SNS stak. En die inmiddels genationaliseerde bank die stond niet bepaald bekend als duurzaam. Bij mij aan tafel oud-directeur Fred Danen van ASN. Hij heeft een droomscenario over zijn oude bank en dat wil hij graag met ons delen. Meneer Danen, goeiemorgen. Goedemorgen. Voor we over uw droom gaan praten, eerst even die toestand rond uh, ASN en SNS. Want de ellende van SNS die straalt ook af op uw voormalige bank. Uh, want er werd in één keer bekend dat ASN meer dan de helft van de spaargelden, zo'n 5 miljard euro, in de niet zo groene SNS stak of zelfs moest steken. Werd u boos of werd u toen verdrietig toen u nee, dat hoorde? Nou, geen van beiden. Ik wist dat dat het uh, geval was. Dat is al jaren zo. En uh, ik zou daarbij toch wel even een kanttekening willen plaatsen in die zin dat het zeker niet betekent dat uh, ASM Bank het geld in een soort zwart gat uh, kwijtraakt. Wat er is uh, gebeurd is dat uh, en dat gebeurt al jaren, is dat ASM Bank een lening geeft aan SNS Bank, op ja. zichzelf ook een gezonde uh, onderneming. En SNS Bank die uh, verkoopt dan via kantoren uh, hypotheken. En dat zijn NAG-hypotheken. Dus dat zijn hypotheken voor hele gewone mensen uh, zoals u en ik. En uh, die hypotheken worden vervolgens verpand aan de ASM-bank. Dus er staat ook een zekerheid voor de ASM-bank uh, tegenover. Ja, NAG-hypotheken, dat is een nationale uh, hypotheekgarantie. Ja, dus dat zijn mensen, zegt u, zoals uh, ja. u en ik. En dat zijn dus hypotheken voor mensen die het niet al te breed hebben. Bedoelt u daarmee? Nou, ik wil niet zelfs niet nou al naar te breed. naar mezelf kijken, denk ik wel. Nou... De, de, de, de NAG-hypotheken... Dat zijn in ieder geval hypotheken die niet bedoeld zijn voor mensen die verschrikkelijk veel geld maar hebben. Maar het waren toch ook oude hypotheken die inmiddels al door SNS waren afgesloten. Die als onderpand dienden voor die Die dienden als onderpand voor... De... Ja, en dat goed, was uh, niet bepaald duurzaam, uh, toch? ASM, ASM Bank heeft natuurlijk ook uh, technische overwegingen in, in die zin dat het uh, noodzakelijk is... om een bepaald soort uh, uh, uitzetting op je balans te hebben. Dat hebben ja. ook te maken met de DNB-wetgeving. Uh, dat snap ik, maar, maar... Ik bedoel, het is niet bepaald duurzaam. Ik denk niet dat er iets mis is met, uh, met uh, NNG-hypothese. Nou ja, als je ziet in de woningbouw, en, daar, daar, daar, gaat maar, nogal wat, daar wordt ja. nogal wat gestookt. Ja. En dat gaat uh, omdat het niet goed geïsoleerd is. Maar omdat... goed, nu geeft u mij een aardige uh, doorsteek naar wat ik graag wil. Wat ik graag wil is dat. Uh, uh, spares invloed krijgen op het beleid van de ASM bank. Maar u en vindt niet dat SNS. Achter, nu praten we achteraf over deze kwestie. Ja, maar, maar, maar als als het toch de... heel even omdat het tamelijk actueel is. U vindt niet dat ASN daarmee een verkeerde keuze heeft gemaakt door het kapitaal. Uh, ja, bij die bij noodzakelijke wijze bij het moederbedrijf onder te brengen. Nou, ja, het, het ASM-bank heeft ook net zo goed als andere banken hypotheek op haar balans nodig. En SNS-bank heeft een prachtig. Uh, uh, uh, kan, kantorennetwerk. En daar maakt ASN uh, gebruik van. Maar als je de, kijkt, er dus wordt je... ook uh, geïnvesteerd in woningbouw en vastgoed. En van die laatste twee is bekend dat het uh, niet bepaald goed is voor het milieu. Ja, maar dat vastgoed dat zit in Property Finance. En dat is het zwarte gat van de SNS Reaal Groep. Ja, dat en is zeker waar. niet van de SNS Bank. Maar daarvoor had SNS dat kapitaal nodig. om toch nog een beetje de tend overeind te houden. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, Property Finance is uh, gekocht met de opbrengst die. Uh, van de, van de Toen kwamen ze dus in moeilijkheden. En uiteindelijk hebben ja. ze ASN gevraagd om bij te springen. Okay. Maar ik las ook dat ASN nog geen 2% van zijn kapitaal in groene energie steekt. Dan ben je toch eigenlijk als duurzame bank geen knip voor je neus waard. Of zit ja, dat maar ASN bank steekt ook uh, geld in andere uh, zaken. ASN bank staat onbekend. Uh, dat zij heel goed presteren als het gaat om uh, investeren in bedrijven... die bijvoorbeeld niet in de wapenhandel zitten. A, ah, sinds de bank staat... De, de, kijken de eerlijke bankwijzer op, naar onbekend dat ze hele goede issue papers hebben geschreven. waar ja, dat het staat, helder is waar alles naartoe gaat. Ja, waar het is helder is waar alles naartoe gaat. En ik denk dat... Uh, als je in staat zou zijn om de spaarders invloed te geven op dat beleid, dat je ook bijvoorbeeld als het gaat om die hypotheken, uh, de, de suggestie van de spaarders zou kunnen krijgen: van nou prima dat je dat geld leent aan SNS-bank, maar schrijf dan ook een issue paper voor die hypotheken waarin staat uh, waar die hypotheek voor wat aan de soort dat ja, uh, ja. dat gaat. En op die manier bouw je met elkaar. Een, een betere ASN-bank, een nog duurzamere ASN-bank. Nog een puntje van kritiek, want ASN investeert ook in gemeenten. Zo staat uh, Rotterdam voor 50 miljoen op die heldere balans. En in Vrij Nederland geeft duurzaamheidsdirecteur Piet Sprengers van ASN toe... dat er verder geen eisen aan worden gesteld. Hè? Rotterdam zou er een weg dwars door het natuurgebied mee kunnen financieren. Dat ja, kan toch eigenlijk niet? Ja, maar dat vind ik een beetje gemakkelijk. Uh, de, de overheden, dus ook de lokale overheden, schrijven leningen uit. Net zo goed als de staat in Nederland dat doet. En uh, ASN die hanteert haar issue papers waarin staat welke voorwaarden uh, overheden moeten voldoen om uh, een lening aan te kunnen ja, geven. Maar een Dit weg door het natuurgebied kan om. dus kennelijk ook. Sorry? Een weg door het natuurgebied. Dat is, dat is kennelijk toegestaan, ja, is, gezien de voorwaarden. Is dat zo, dat, ja. het, dat Rotterdam een weg door het natuurgebied... Nee, hebt, dat is niet zo, maar het nou, zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Ja, struin. Maar struin. Ik, dat, een gemeente, in dit geval Rotterdam... die, die moet haar plannen, et cetera, financieren. Die plannen worden in democratisch democratieproces... bij de gemeenteraad met elkaar vastgesteld. En daar halen ze geld voor uit de markt. En dat doet ASN aan mee. Maar wat is er mis met de gemeente Rotterdam? Nou, omdat je misschien het idee hebt dat alles echt duurzaam is bij ASM, maar dat is het dus niet. Nou, ja, dat is maar hoe je ernaar kijkt natuurlijk. Uh, uh, je hebt ook met allerlei technische voorwaarden in, in bankaire zin uh, te maken. Je moet zorgen dat je je geld. Uh, dat je balans zo dadelijk uitziet, ziet... dat er sprake is van een redelijk... Uh, of een goed uh, risico Maar vertel dat mij bij dat bij dan als klant. Zij dus dat gewoon uh, ook op je website... niet alleen uh, dat groene imago. Nou, maar dat doen ze niet. Ik, als je een beetje doorklikt... dan kun je ja, heel dan makkelijk... Dan moet, <laughs> moet je weer even doorklikken. Door ja, ja, ja. Nou, je, je kunt de issue papers... Uh, als iemand een auto koopt... Dan downloaden ze zich gek als het gaat om folders, et cetera. Terwijl je de issue papers van de ASN-bank zo kunt uh, uh, lezen. Dus ja. Ja. Maar goed, Nou heeft het nieuwe management uh, van SNS uh, van de staat opdracht gekregen... om de onderdelen te privatiseren. En dan komen we uit bij uw droom. Hè? Want het is goed denkbaar dat ASN één van die onderdelen zal zijn... die op ja. zichzelf komt te staan. Is uw droom om van ASN in geprivatiseerde vorm... weer een echte duurzame bank te maken, ja of nee? Ik... Wat ik zou willen is, inderdaad, die droom heb ik... om van de ASN een, een nog betere duurzame bank uh, te maken. En dat kun je samen doen met de spaarders. En uh, ja, misschien is de coöperatie een goede vorm... maar je geeft hem graag voor een andere oplossing. De, de, de, mij spreekt heel erg aan, coöperatie. Maar er zijn vast nog andere manieren om te bedenken. En de spaarders hebben dan invloed op het beleid van de bank? Ik zou willen dat de spaarders... Tegen het bestuur van de bank kunnen zeggen: wij, Als het om jullie beleid gaat, dan wil ik graag dat jullie dit en dit realiseren. En dan zou, als het bijvoorbeeld weer om die hypotheek gaat, kunnen zeggen: Nou, wat ons betreft zijn het huizen die bepaalde, aan bepaalde normen voldoen qua isolatie, et cetera. Maar dan maken ze misschien minder rendement op hun spaarrekening. Ja, maar ik denk dat spaarders van ASM Bank niet bij uit zijn op dat hoge rendement. Ik denk dat. Sparers van Aanzenden het heel fijn zullen vinden als ze bij een bank zitten die een, ja, een bescheiden winstmodel hanteert. Uh, en, en niet bijvoorbeeld achter het paradigma van de economische groei, die, die tegenwoordig uh, opgang doet, uh, achteraan loopt. En, en al die spaarders komen dan aan het woord op een ledenvergadering. Hoe ziet u dat voor? Zich? Als het een coöperatie wordt, dan, dan, dan is er sprake van leden, ja. Dat maar, zou je een mooi model vinden. Dat zou ik een heel mooi model vinden. Ja. Ja, en op korte termijn zou ik het al heel mooi vinden als uh, de, uh, de spaarders van de ASM Bank bijvoorbeeld een vertegenwoordiging zouden kunnen krijgen in de raad van toezicht van, uh, van de bank waar Fem Kalsma voorzitter van is. Ja, op korte termijn al. Ja, dat is natuurlijk. En welke sparen moet dat dan worden? Maakt niet uit. Uh, <laughs> Kent u een sparen waarvan u denkt nou, die is geschikt? Ik en vast wel een spaarder, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Nee. Maar je kunt met, met spaarders om de tafel gaan zitten... om te kijken of je een, een goede kunt, kunt vinden. Ja. Met internet is dat heel makkelijk te doen. Nu bent u 18 jaar directeur van AZN geweest. Ja. Uh, kunt u op dit gebied niet een helpend handje toesteken? In de zin? Dat u meewerkt aan, uh, wat, om uw droom te verwezenlijken? Ja, nou, daar ben ik ook niet mee, uh, mee bezig. Ik uh, probeer met mensen in contact te komen die uh, mij daarbij helpen. Ik, kijk, het is een illusie om te denken dat ik... Ik heb 60.000 spaarders nodig die ieder 5.000 euro beschikbaar stellen, zal ik maar zeggen. Dan heb ik 300 miljoen euro. En ik heb me laten vertellen dat het ongeveer genoeg zou moeten zijn voor de ASN-bank. Nou, het is utopisch om te denken dat, uh, dat je zoveel mensen bij elkaar krijgt. Uh, die, maar als er uh, investeerders in het land zijn van goede faam en naam... en die bereid zijn om een betekenisvol bedrag... in de zin van een flinke stap in de goede richting te zetten... dan denk ik dat je spaarders mee kunt, uh, kunt krijgen. Heeft u al een investeerder op het oog? Ik ben in gesprek met een aantal mensen. En maar... al een grote vis gevangen? Nee, ik heb hem nog niet gevangen, nee. Maar het, het zaad is gezaaid en het veld begint al een beetje groen te worden. Maar gaat u ook weer toetreden tot de directie dan van de bank op het moment dat hij nou, geprivatiseerd is? Ik denk niet dat ze me dat vragen, maar dat is ook mijn uh, doelstelling helemaal niet. Ik, uh, ik laat het graag achter me als dit gerealiseerd is. Maar het is niet zo dat u handen jeuken op het moment dat u denkt... hé, hey, daar komt de bank ja. aan die ik altijd voor ogen heb gehouden... De bank van mijn dromen. Ja, uiteraard. Maar daar goed. wil ik aan meewerken. Ja, daar wil, goed, ik, ik daar wil ik manier... bovenaan gaan staan. Maar het, is, het is een lange weg te gaan. Hè. Er moeten heel veel barrières genomen worden. Het ministerie van Financiën, DNB. Ik denk dat DNB... Ja, misschien zitten ze wel heel hard te lachen daar in Amsterdam. Maar een Nederlandse ja, bank. Goed, dat is dus een beer op de weg. Nou ja, beren moet je afschieten, maar dat duurt soms heel lang. Ja. En, het, en het huidige, de huidige directie van de ASN, wat vindt hij van uw plannen? Dat uh, hebben ze me nog niet heel duidelijk uh, gezegd. Ik hou ze wel voortdurend op de hoogte van wat ik uh, doe. U schrijft de e-mails en er komt geen reactie. Ik stuur e-mailtje e en ze reageren dat ze het uh, heel aardig vinden dat ik me zo inspan voor en Maar inhoudelijk gaan ze er niet op in. En ja. dat kan ik ook begrijpen. Ik ben heel benieuwd hoe het afloopt. Goed. Succes met uw initiatief. Herdane. Ja, Dank u wel. Oud-directeur van AZM Bank. Tot 12 uur nog houdt minister Asscher zich met bijzaken bezig, nu die voorstelt om immigranten in contract te laten ondertekenen met Nederland. Dat wordt zo uitgemaakt in het politieke forum Midweek Den Haag. Na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal. In Den Haag is een man opgepakt die bij zeer rijke Nederlanders zou hebben ingebroken. De man zou deel uitmaken van de quote 500 bende. Het zijn criminelen die de lijst van het blad quote gebruikten om rijke Nederlanders uit te zoeken. Met zeker 50 mensen die op de lijst staan is ingebroken. En in totaal heeft de politie nu 20 verdachten aangehouden.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 En in Canada zijn drie jongens opgepakt voor het doodknuppelen van 50 zeehonden. De dode dieren werden vorige maand gevonden op een strand. De schedels waren verbrijzeld. Een anonieme tip leidde tot de arrestatie van de jongens van 15, 17 en 18 jaar. Ze worden aangeklaagd voor ernstige dierenmishandeling. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is druk naar de huishoudbeurs in de, de Amsterdamse Rijs. Er staat op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Tussen de knoop op de en af het Rij 4 kilometer. Daar staat het verkeer op de A2, richting Amsterdam, ook in de file. Daar staat voor knoop op het Amstel 2 kilometer. Dit is de gids fm. Met Felix Meurders. Zometeen de ideologische veren van de PvdA. En moeten acteurs met een donkere huidskleur wel de rol van oom Tom spelen? Of worden ze dan een karikatuur van zichzelf? Hier is de band Pompelmoes met het nummer Diep Water. and wonder I'm back of a way to see you Goed, uit 1969. Ze zijn nog een paar jaar actief geweest, een jaartje of drie, geloof ik. En Ze komen uit Londen, uit Engeland. En De muziek destijds had het over die woorden: dat het zo'n leuk nummer was. Ga nou ja. Dario. De Gids. Deze week is het tijd voor bezinning in Politiek Den Haag. Voor hier en daar een werkbezoek of een tournee door Australië bijvoorbeeld. Kortom, het is krokersreces op het Binnenhof. Hier aan tafel twee heren die niet aan reces doen. Peter K., politiek redacteur van en Witteman. En Francisco Van hoofdredacteur van de opinie- en debatsite. Joop .nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil het eerst met jullie hebben over het voorstel van Lodewijk Ascher en de minister van Sociale Zaken vandaag in de minister. En hij heeft ook onder integratie in zijn portefeuille... die wil een participatiecontract invoeren voor nieuwkomers in Nederland. Wat vinden jullie van het plan? Nou, Ik vind het eigenlijk weer zo'n typisch plan van de Amsterdamse Partij van de Arbeid... waar het is nogal een, kennis, een beetje een obsessie hebben met deze materie. Het gaat er dus om dat je migranten moeten nu... naast het feit dat ze zich in Nederland aan de wet moeten houden... ook beloven dat ze allerlei... Ja, Nederlandse waarden gaan accepteren. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat uh, iedereen... Vrijheid, is, hè, vrijheid heeft van geloof. Uh, ik denk... als ik migrant zou zijn... zou ik toch een beetje in de war raken. Want je moet dan een contract ondertekenen... dat je belooft dat je gelooft in de vrijheid van geloof. Of dat je daaraan hebt. En tegelijkertijd, een van onze belangrijkste politici... beweert elke dag het tegendeel. Hè, die zegt van, je mag... Uh, Geert Wilders vindt dat de islam niet moet bestaan. Dat je geen moslim mag zijn, enzovoort enzovoort. Dus... Het lijkt alsof die mensen zich. datzelfde geldt een beetje voor. Je moet zeggen dat vrouwen gelijk zijn. Nou, we hebben een partij in de Tweede Kamer, de SGP, die vindt dat niet. Daar doet deze coalitie zaken mee. Hè, die, ze hebben invloed. Ja, dat zijn toch verwarrende boodschappen. Dus het is een beetje. En wat ik eigenlijk nog wel het aarde van. Er wordt voor alles wordt gezegd: zeg het van. Ja, uh, waarom doen we dit? Want er, is, uh, er wordt verkeerd gedacht over. Nou, er sprake van achteruitgang in de manier waarop het aangekeken wordt tegen homoseksualiteit, tegen joden en tegen vrouwen. Ja, en welke missen we? Zeg het maar. Waar, wordt nou, waar is nou ook een achteruitgang de afgelopen tien jaar... in hoe we erover denken? Over moslims. Nou, waarom, is er nou geen, waarom is, wordt, wordt dat nou niet genoemd? Waarom wordt er niet gezegd van... Nou, oké, okay, het is een achteruitgang in de manier waarop er over moslims wordt gedacht. Of over minderheden in het algemeen. Uh, laten we daar nou ook eens wat aan doen. Hey, stel, doen we dat niet, dan betalen we een enorme prijs. Peter K. Nou ja, ik weet niet wat die prijs is. Ik bedoel, ik vind het, uh, het hele plan heel erg in die, die P van gaat passen. En het is ook een vrij tijdloos verhaal. Weet je wel, ik bedoel, aan de ene kant moeten we een eind maken aan de vrijblijvendheid. En dat is letterlijk wat Roger van Bokstel, toen minister van Groot Stedenbeleid in 2000, ook zei. Ik kan het je voorlezen. De minister was, is van mening dat de sfeer van vrijblijvendheid rond de inbruggingscursus niet alleen formeel, maar ook materieel moet verdwijnen. 2000 hebben we het over. Ja, he? Inburgeringscursus ging het toen over. Ja, nou ja, maar over dit sluit, ja, maar dit sluit hier helemaal op aan, weet je wel. Ja. We hebben de inburgeringscursus, daarnaast moet een participatiecontract komen, waarop verder geen enkele sanctie staat als het niet wordt nageleefd dat contract dan. Ja, wat uh, grote woorden, maar je kan er zo weinig mee, weet je wel. En dat is de PvdA wil altijd laten zien dat ze wel flink zijn op, op uh, integratie, maar. Hoe het dan gerealiseerd moet worden en wat er dan echt moet volgen, dat blijft altijd nog wat steken. Terwijl als je zou bezig moeten zijn met het sociale akkoord. dat je moet sluiten met werkgevers en werknemers. hoe zit het daarmee? Ja, daar moet hij zich echt zorgen over, over gaan maken. Want hij moet uh, met, inderdaad met de bonden en met, uh, met de vakbonden en met de werkgevers. Uh, uh, eruit zien te komen voor begin april. Want uh, dan moet hij geregeld hebben dat ze instemmen met verkorting van de WW. met uh, uh, versoepeling van het ontslagrecht en met. Uh, een aantal van de WSW'ers, er komt een quota voor uh, gehandicapte werknemers. De sociale werkplaatsen worden opgeheven. Precies, die worden opgeheven. Die moeten ja. werkgevers dan integreren in hun uh, bedrijven. En uh, dat zijn allemaal moeilijke punten... waar wel uh, ruim anderhalf miljard mee verzameld moet worden. En de bonden zijn niet op één lijn te krijgen. De, de, de, de deel Binnen de, de FNV bonden. is ook groot, grote verteltijd natuurlijk. Nee, dat, dat bedoel ik. Dus de, de FNV is verdeeld. De helft zegt, uh, wat nou onderhandelen? We gaan liever naar het Mariefeld en we gaan demonstreren. En uh, de andere helft wil wel praten, maar dan uh, willen ze natuurlijk wel het een en ander binnen kunnen halen. De ja. werkgevers zeggen van nou, neem jullie jullie, doe iets aan die, uh, aan die gehandicapten. Dat willen ze vooral niet. Dan zijn wij zijn wel, zijn wel bereid om wat uh, kortere, die wij weten, te verkorten, zeg maar. Ja. Dus um, er zijn wel uh, bij de werkgevers wel, wel duidelijk punten waar ze vanaf willen, maar bij de werknemers is het uh, verdeeldheid troef. En daar moet alsjeblieft iets van zien te maken. Nou ja, dat is hetzelfde probleem natuurlijk wat, speelt, wat ook speelt binnen de Partij van de Arbeid, waar die uh, partij door een beetje verscheurd wordt. Aan de ene kant samenwerken met de VVD en aan de andere kant proberen uh, de, de, de, de SPV-kiezers uh, uh, uh, te behagen. Ja, vanwege nou, de nieuwe linksrekoers die is ingezet door de Jari Bergman. Precies, 15. en dat zie je dus ook in de Bond. Terug, maar de voorzitter Hans Spekman zich bij heeft aangesloten ja. eh, over het rapport over wat van waarde is. Maar goed, daar gaan we het zo nog even over hebben met je welnemen. Maar hoe lang heeft je nog de tijd? Nou, die moet, die, die, dat overleg met die bond is uitgesteld. Dus die gaan pas over twee weken gaan ze beginnen met praten. Dan moet hij binnen drie weken toch wat voor elkaar hebben. Dus begin april moet er, wat, moet er iets liggen. Um, heeft hij iets voor elkaar, dan kan het nog aardig worden. Dan komt hij misschien ook, dan moet hij moet nog wel naar de Tweede Kamer toe. Uh, daar zei, heeft hij uh, een meerderheid, maar in de Eerste Kamer niet. Hij het, het, krijgt te maken met hetzelfde wat Blok mee te maken had. Jawel, maar dus, als er een sociaal akkoord ligt, dan heeft het CDA gezegd... nou, dan gaan we niet al te veel dwars liggen in de Eerste Kamer. Dat is waar. Dus, dus zodra dat akkoord er is... dan heeft hij ook die partijen wel achter zich. Maar is dat akkoord er niet, dan kunnen die partijen zeggen van... Uh, sorry, uh, Lodewijk, uh, met jou gaan we geen zaken doen. En uh, hij zat toevallig vrijdag bij ons in de uitzending, dus ik was eens gaan gaan bellen van, uh, hoe zit het eigenlijk? Heeft Lodewijk je met jullie uh, contact gehad? Ja. D66, uh, uh, ChristenUnie, CDA, weet je wat? Dat zijn belangrijke partijen voor, voor zijn ondersteuning. En die zeggen dan van, nee, we hebben hem ook net zo min gezien als Blok. En... Uh, minister Blok, die uiteindelijk toch een woonakkoord gesloten ja. heeft... met een aantal van de oppositiepartijen, onder ja. andere de SGP. Maar wel met de nodige moeite, toch? Ja. Maar is, ja. dat toch, is dat niet het beeld wat de oppositie van het kabinet graag schetst? Van Dat is een clubje, die houdt zich afzijdig, die bemoeien zich niet. Nou ja, niet als je, nee. die, die we hebben het in de uitzending niet besproken... maar ik leg het in de afloop nog even voor. Ja. Toen zei ik, van, nou, ze zeggen dat ze jou helemaal niet zien en uh, dat je geen contact met ze maakt. Hoe zit dat eigenlijk? Toen werd hij eigenlijk hartstikke boos. Want hij zei van, ja, ik, ik uh, heb wel veel contact met ze... Maar, plat. Ja, maar ik, ik weet niet of dat zo is, hoor. Het is, uh, het is een vreemd uh, verhaal in ieder geval. Dus ik bedoel, ik zou zeggen, het contact is niet optimaal in ieder geval. Nee. Maar die deadline? Uh, die deadline, ja, ik, ik kan nu niet zeggen of wie hem haalt, maar het wordt wel lastig. En ja, uh, je weet, hij kwam binnen als de verlosser. Hij presenteert zich nu ook nog, daadkrachtig, met zijn, uh, zijn participatiecontract. Uh, uh, contract. Maar... Uh, over een maand kan het beeld van uh, als je wel blokkiaans zijn. En dan uh, zaterdag. Toen presenteerde Hans Bekman, de voorzitter van de Partij van de Arbeid... en de directeur van uh, de Wiari Bekman Stichting... het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, mevrouw Si, een nieuwe linkse koers voor de partij over wat van waarde is. Zijn dit de nieuwe ideologische veren van de PvdA? Van de nou, ja, het is in ieder geval een hele slimme actie. Er moest wel wat gebeuren, omdat uh, Wim Kok, het uh, bekende verhaal in 1995, heeft hij die ideologische veren afgeschud. En Steien zou je kunnen zeggen, stond de Partij van de Arbeid een beetje in de kou. Hè, zonder veren. Uh, was, en iedere keer als je een verhaal wilde vertellen, ze konden eigenlijk alleen maar reageren op wat anderen deden. Want zelf hadden ze geen verhaal. Nu hebben ze geprobeerd dat wel te maken. Uh, een soort beeld van wat is wat we willen. En nu hebben ze alleen het, een beetje het probleem. Hè, het, uh, de feyenoord slogan: <laughs> geen, geen woorden, maar daden. Dus ze hebben de woorden, hebben ze al. De daden, die zitten een beetje de andere kant uit te wijzen. En dat is, denk ik, nog wel een PvdA-probleempje... wat ze de komende jaren gaan hebben. Want bijvoorbeeld je heeft de opdracht gekregen... om stevig te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dat is niet bepaald een linkse koers... die Spekman wil gaan varen. Nee, het grappige is dat Asje, een van de architecten is... van dat Van Waarden-rapport. Dat hij daar veel over vergaderd heeft. en of, Toen hij nog wethouder, zeg maar, was. Um, en... Uh, de, de, de, ja, hij stelt zich hier helemaal volledig achterop. Alleen, het is zo interessant dat zo'n rapport eigenlijk niet meer zegt dan: mensen willen zekerheid en zich geborgen voelen. Dat is wat erin vastgelegd is. En, uh, nou, nee, maar hoe dat gerealiseerd wordt? Niet anders worden? is van economische waarde, ook van maatschappelijke waarde. De, ja? die, die moet in de gaten gehouden worden. Maar op het moment uh, dat je de, uh, ja, de WW gaat afbreken, hè, zo wordt het gezien uh, onder diverse uh, linkse groeperingen in, in Nederland. Op het moment dat je uh, de sociale werkplaatsen sluit, ja, dan heb je toch een probleem, of niet? Nou ja, dan geef je niet zo heel veel zekerheid en geborgenheid, geloof ik. En nou, dat is wel wat, waar het rapport steeds over heeft. Nou, wat hun probleem een beetje is van de PvdA... is dat ze meer een demper zijn. Dus je hebt de koers, die wordt heel erg sterk bepaald door de VVD. Ze, zij trekken daar, als je vergelijkt met het vorige kabinet... de scherpe randjes wat van af. He, wat is wat minder erg dan het vorige kabinet. Maar het blijft natuurlijk een VVD-koers. En je kan er heel weinig van de PvdA zelf in terugvinden. En dat is een beetje hun grote probleem. He, zij kunnen misschien wel zeggen... dankzij ons is het minder erg. Maar ze zullen nooit kunnen zeggen... of dat, kunnen, dat, dat is niet de koers die ze kiezen... En ik denk dat ze dat wel zouden moeten doen. Zeggen van, kijk eens, dit is wat wij voor elkaar krijgen. He, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Dat is een ontwikkelingssamenwerking. En buitenlandse handel. Nou, daar komen ze weer mee in de knoop. Want dat was natuurlijk niet de bedoeling. Handel is geen ontwikkelingssamenwerking. Nee, maar daarom is dit verhaal wel belangrijk. Want dat is natuurlijk wel wat ze voor elkaar willen krijgen. De vraag ja. is alleen, wanneer gaan ze dat dan... Nee, en doen doen ze zeggen dat ze voor elkaar zeggen willen krijgen. Ja, okay. Nou, dat meen ze, denk ik. ik bedoel, dat zeker dat hij dat voor krijgen. Ja, maar dan krijgen. De, er is geen enkele actie... Dat ik dus te zeggen: je zou een paar dingen eruit moeten hebben waarvan je zegt: van dit gaan we ook echt zo doen en dat je dat kan laten zien. En nu zie je toch eigenlijk dat ze zeg maar de bezuinigingsdrift van de VVD proberen wat. Ja, te temperen of wat minder erg te maken. Maar Emmo Doemer heeft vandaag al zijn hand uitgestoken. Die in wil een, een opiniestuk, in de, in de, ja, die gaat dan ja. over de linkse koers <laughs> van de PvdA. Als politici telkens het ene zeggen, maar het andere doen... voeten het wantrouwen van mensen in de politiek. Een partij kan links zijn of een partij kan rechts zijn. Maar niet allebei tegelijk. En Daarmee doelt u dus op de Partij van de Arbeid. Ja, dat is wat hij stelt. Het is dat is wel het dilemma waar de PVDA voor staat, natuurlijk, waar jullie het over hebben. Ja, ja. maar dat is eigenlijk dat is de, de, de klassieke aanval van de SP op de PVDA. Dit is wat ze altijd doen. Ik, vind het een beetje, uh, ik, vind, nou, ik ben blij dat Roemer er weer is, hè, dat hij weer terug is. We hebben lang gevraagd: van waar blijft hij? hij heeft nu een stuk, een stuk geschreven in de Volkskrant. Ik, misschien dat hij ook nog wel bij Paal Witteman. Gaat het nou dat hij deze week nog even komt? Ja, is, want, uh, eh, hij heeft nu de aanval klaar. Het opvallend stuk, ik verrek doorgetroffen wordt, van: uh, daar werd stond weer de bekende frase. Zij de premier, wij het beleid. Dat is een uitspraak van Bolkestein. En dan moet je zo googelen. bij welke SP'er komt die uitspraak vandaan. Dat is Tini Cox, die haalt die vaak naar voren. Die heeft hij al vier keer gebruikt in toespraken. En die zien we dan hier ook weer terug. Maar dat is al een beetje oud verhaal. En het is heel erg... Jij suggereert dat ze het samen geschreven hebben, begrijp ik? Ik sluit dat. Ik denk dat ze er samen over nagedacht hebben. Zullen we het zo zeggen? En je ziet uh, dat wat doet het SP weer. Die richt zich op de PvdA, maakt ze af en steekt daar naar de hand uit... Ja, waarom richten ze zich niet wat meer op de VVD? Nou ja, maar in dit geval heeft hij een punt. Want de enige met wie dat verhaal van, van waarde gerealiseerd kan worden... door de PvdA, dat is natuurlijk de SP. Dus ja, die coalitie zouden dan toch een keer moeten komen... Hij hem om de dit coalitie aan de Eerste Kamer. En dat betekent dat hij eh, wat voor elkaar kan gaan krijgen, misschien. Peter K., politiek redacteur van Paul Witteman... en Francisco Van Jolen, hoofdredacteur van de opinie en Zijtje joop.nl. Met dank voor deze midweek Den Haag. Got dreams He's singing met mijn Arme King en het komt van een film. Nou ja, het is een soundtrack bij uh, Koning van Cultoren, inderdaad. Ja, in die Dat van. weet jij, Botti Jellema. Hij is muziekredacteur, hij is cultuurredacteur, zeg maar. En hebben uh, antwoord vandaag de vraag... zien we nog voldoende donkere acteurs in Nederlandse films... op televisie en op toneel in... Eigenlijk in navolging op een andere vraag... komen er genoeg vrouwen aan het woord bij de publieke omroep. Remy Sambo is acteur en oorspronkelijk afkomstig van de Antillen. En hij stelt die vraag over die donkere acteurs in zijn nieuwe voorstelling. En die heb jij gezien, Botten. Gisteravond, try-out. De voorstelling heet Op zoek naar oom Tom. Dat was in Gorkum gisteren. Hij en zijn medespeler vroegen aan het begin van die voorstelling... aan het publiek, hoeveel voorstellingen zij kennen... waarin donkere acteurs de hoofdrol spelen. Oh, ja, yeah, hotel... Ja, ja, maar die is laatst gespeeld door Hans, Hans Kesting. Dat zweet je eraf. Ja. <laughs> ja. Donkeracteurs die nee... de hoofdrol spelen. In, ja, een in, ja-goedstelling. Oké, okay, dan stel ik het anders. Ja. Hoeveel donkeracteurs kennen jullie die een hoofdrol spelen in een Nederlandse speelfilm? Afgelopen tijd. Speelfilm, televisie of, of uh, nee, een bioscoop? Ja? Nou, daar komt eigenlijk geen antwoord op, hè? Nee, nee. nee. nee het bleef eigenlijk pijnlijk stil daar. Uh, Sonny Boy werd nog uh, wel even genoemd, maar dat was dan ook de enige. Uh, uh, Remy Sambo stelt met zijn theatergroep VIG de gekleurde acteur centraal. Hij maakt op zoek naar oom Tom samen met Ruud de Maaschalk en Sergio IJssel. Ja. Acteurs die gespeeld hebben in Flikken Maastricht en All Stars en de Dino Show. En in deze voorstelling stellen ze zich de vraag of je, je als donkere acteur moet lenen voor bijvoorbeeld een rol als oom Tom. Ja. Een hoofdpersoon uit het beroemde boek De Hut van Oom Tom. Jij noemt het De Hut van Oom Tom? Ja, de Negenhut van Om Tom, een van die twee titels. Dus ja. Het originele titel is uh, Uncle Tom's Cabin. Dus dat, ja. is, dat wordt de negen nog verder nou, niet... Dus in eerste instantie de Negenhut van Om Tom hier. Ja, het boek is in ieder geval heel belangrijk geweest... in de aanloop naar het afschaffen van de slavernij in de Verenigde Staten. Maar inmiddels wordt Uncle Tom ook gebruikt als scheldwoord. Dat je je als uh, African-American te dienend en te leidzaam opstelt... tegenover bijvoorbeeld Blanken. Nou, past Om Tom in het rijtje... Rosa Parks, Martin Luther King, Mandela, Obama. Kijk maar, om een held te zijn moet je iets gepresteerd hebben. Je moet als het ware zijn opgekomen tegen de gevestigde orde. Dames en heren, um, in 1969 begon Jimmy Hendrix... zijn procent op hoedstok het een Amerikaans volkslied. Jimmy Hendrix is ook een hele belangrijke held voor ons. Ja. Ja, ik, ik, ik was eigenlijk, toen ik deze voorstelling begon te maken... niet zo'n fan van hem, Tom, omdat ik iemand ben... Ik ben een strijder. Ik, uh, ik kom op voor mensen die dat niet kunnen. En voor mezelf. En uh, om Tom die was niet zo'n strijder. Die verzette zich niet en liet het allemaal over zich heen komen. Totdat zijn baas door geldzorg geplaagd zich gedwongen ziet om Tom te verkopen. Wat doet om Tom? Vlucht hij? Nee, zegt Tom. Ik vlucht niet. Ik zal doen wat mij wordt opgedragen. Dat is mijn plicht. Maar komt hij in opstand? Nee. Helpt u de anderen te vluchten? Nee. Tracht je tijd te keren door een volksbeweging op te starten. Nee, hij doet niks, hij doet helemaal niks. Ja, Remy stelde zijn mening wel enigszins bij toen hij het boek nog eens een keer herlas. Want hij vindt het stille protest van Ontom eigenlijk ook wel een strijd. Maar hij vraagt zich in de voorstelling af of leidzaam protest afdoende is. Moet je om Tom spelen als donkere acteur? Of word je dan een karikatuur van jezelf? Ja. Het zit die makers dwars dat in film, en in toneel en op televisie... relatief weinig donkere acteurs te zien zijn. Het is geen afspiegeling van de samenleving, zegt Remy Sambo. Ik ben bijna twintig jaar bezig. En in twintig jaar hebben we misschien twee of drie mensen... bij donkere acteurs die in een serie spelen. Maar voor de rest... Dit uh, is, is, is een multiculturele samenleving. En ik, ik, ik zou dat zo graag terug willen zien in de dingen op tv, op het toneel. Ik zou weigeren. Waarom? Uit principe. Welk principe? De slavernij stopt bij mij, Ruud. Weet je dat zeker? Sommige rollen speel je niet. Die zijn, nou dan. Net zoals een Surinaams accent vragen mensen ook van mij altijd: Remy, doe eens een leuk Surinaams accent. Nou, dat doet Remy niet. Ik kan het wel, hoor, dat is het niet. Maar ik ga niet de een van anderen mezelf een beetje te kakken lopen zetten. Kijk, in Amerika begon met een wet. In elke film hoort je een, een bepaald percentage... niet caucasian witte Amerikanen te hebben. Mm -hmm. En op die manier is het gewoon doorgecijpeld. En hier, en hier, hier hebben we dat niet. Als je kijkt naar films zoals Alles is Familie. Ben ik week later de première geweest. fantastische film. Echt heel leuk, hartstikke leuk. Speelt zich af in Amsterdam. Niet eens een donkere figurant. Mm -hmm. Nou, hoe je dat van elkaar krijgt, dat vind ik, ik wonderbaarlijk. Wees eerlijk. hoe groot is de kans dat ze mij vragen voor hem? Huh? in grote gezelschappen zien we niet staan, man. Ik heb het wel eens gevraagd, hoor, aan een meneer Reinders. Ik zeg, meneer, zou ik die rol kunnen spelen? Weet je wat die antwoord? Tja, dat krijgt gelijk zo'n betekenis. Ik zeg maar, Hamlet zit toch vol betekenis? Is het een vorm van discriminatie? Um... Normaal zou ik heel erg genuanceerd een antwoord bedenken, maar ik denk, ja. Ja, ik, ik kan, ik kan ik, in twintig jaar tijd kan ik niks anders bedenken. Mm -hmm. Ik, kan geen ander, ik heb alle antwoorden gehad, denk ik. en Ik denk dat ik nu op het punt zit dat dat het antwoord is. Als er een donkere Hamlet wordt gespeeld, dan krijg ze, krijgt het zoveel betekenis. Terwijl als een blanke acteur Otello speelt, dan heeft het geen betekenis. Weet je, dus die discussie heb ik al zo lang gehad, heb ik al zo vaak gehad. Ik vind het echt gelul van de bovenste planken. Dan denk ik gewoon, het zijn er gewoon mensen die dat die er niet aan willen. En dat vind ik... Uh... Dat vind ik dan uh, heel erg jammer. En um, op een gegeven moment begint de grenzen aan racisme, ja. Dat zijn de stevige uitspraken die je doet. Oh, gelukkig. En ik hoop dat ze echt keihard binnenkomen. Maar goed, we, hoe is het probleem nu op te lossen? Wat doet Remy eraan? Nou ja, hij maakt in ieder geval zelf die voorstelling nu. Dan neemt hij een beetje het voortouw mee. Maar, zegt hij, er zijn ook meer idealisten nodig. Het bureau dat in Nederland de meeste castings doet... voor bijvoorbeeld films, dat zie je heel vaak in aftitelingen staan, is Kemda. En die had voorheen Job Gosschouk aan het hoofd. En die zorgde er eigenhandig voor dat er meer kleur op de podium kwam, zegt Remy. Ik weet nog een keer dat ik auditie had gedaan voor een bijbelverhalen, was een serie. Ik deed echt een hele slechte auditie. En toen belde de regisseur, die belde Job op. en zei, nou nee, ik wil die jongen niet hebben. Ik zei, Job, die gem moet je hebben. En, je, en die, toen belde hij mij op. En zei zei hij, godverdomme, en je gaat dat goed doen, weet je wel. En toen gingen we naar Israël. En ik ging hij dat opnemen, zei de regisseur, nou... Ja, ik vind je wel goed. Ik, uh, ik vond je erg helemaal niks En het ding. is, Maar Job zei tegen mij, hem moet je hebben. En, en, en dat vind ik heel tof. Er zijn mensen die het doen, maar ik, naar mijn mening... moet de hele instituut moet daarvoor staan. Ja. En dan bedoelt hij dus alle instituten die zich in Nederland bezighouden... met wie er in films en op televisie en op het toneel is te zien. In de voorstelling Op zoek naar ontom Tom geeft Remy Sambo dus een voorzet. En het stuk gaat zaterdag in première in Den Haag. Waar? In het uh, theater aan het spuien. Haarlem is opgelet. Vanavond is te zien hoe de stad Haarlem er in de 16e eeuw bij lag... door een portret van de schilder Frans Hals, die er stierf in 1666. Hals was de belangrijkste portretschilder van zijn tijd. De documentaire over het leven en werk van de kunstschilder is te zien... vanaf kwart voor negen bij Cultura 24. Kunt u dat ontvangen? In Alles voor de Wetenschap staat vruchtbaarheidsonderzoek centraal. De Belgische onderzoeker André van Stierertinchem is een pionier op dat gebied. Hij is een van de eerste die in de jaren tachtig IVF toepaste. Zijn persoonlijke verhaal om vijf over half tien op Canvas, dan begint dat. En documentairemaakster Kim Brandt reist naar Zambia om liefdeslessen te krijgen van de vrouwen daar. Zambia, kom je daar nou op? Nou, een van de dingen die ze leert is dat ze na seks in de handen moet klappen om de man te bedanken om 11 uur op Nederland 2. Heb jij de laatste tijd nogal veel ovaties gekregen, Jurgen van der Beer? Er de ovaties, ja vooral. <laughs> uh, Ik geloof het onmiddellijk. Zullen we even een stelling doen, Felix? Ja, doe juist een stelling. PNL. Nieuwkomers uit de Europese Unie moeten ook inburgeren in Nederland. En te gast is Saadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP. En verder heb je een gevarieerd programma. Dat begint op kwart over twaalf en dat duurt tot twee uur op deze zende. Ongeveer, ja. Ja, ja toch? Ja. Surf naar gids.fm. Nou, tot morgen dan, maar weer. Morsi stapelt fout op fout. Komt uit een geoliede organisatie, de Moslimbroederschap. die niet in staat blijkt het land te besturen. Het is allemaal heel rot, maar laten we nou niet meteen de plucht eruit trekken. en Morsi helemaal tegen de muur drukken. Want dat gaat zeker mis. De enige wijze waarop hij daadwerkelijk ook Egypte naar een soort van stabiliteit kan bedingen. is als hij een handrekening doet. Toch heb ik de indruk dat ze hier doorheen moeten. en dat er toch een kans is dat het wel redelijk afloopt. Het belangrijkste nieuws uit het buitenland.